Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een huis in Antwerpen is vannacht weer een explosief ontploft. Het Is dus niet voor het eerst. De afgelopen maanden gebeurde dat vaker op die plek. Gisteren werden twee Nederlandse mannen van in de twintig opgepakt. Zij zaten in een auto die wegreed na een ontploffing. De explosies hebben waarschijnlijk te maken met een ruzie tussen drugscriminelen... waar dus ook Nederlanders bij betrokken zijn. Het ziet er steeds meer naar uit dat Rusland zich terugtrekt uit Gerson. Volgens de New York Times komen inwoners van die stad in Oekraïne... bijna helemaal geen Russische militairen, patrouilles en checkpoints meer tegen. Toch is niet iedereen er helemaal gerust op. Sommige Oekraïners denken dat het misschien een valstrik van de Russen is. Ziekenhuizen versoepelen als het gaat om personeel met lichte coronaklachten. Die hoeven zich niet te testen en mogen gewoon doorwerken... als ze maar een medisch mondkapje op hebben. Sommige ziekenhuizen komen met die regel omdat ze testen niet al te betrouwbaar vinden... en het personeel ook keihard nodig hebben. En het lijkt erop dat we Frankrijk komende zomer voor onszelf hebben. De Fransen hebben namelijk een nieuwe vakantiebestemming gevonden. Sinds afgelopen weekend gaat het daar ineens heel veel over Listenbourg. Voor het geval dat je er nog nooit van hebt gehoord. Correspondent Frank Renaud die praat je bij. Het is een republiek. Het heeft 59 miljoen inwoners. Er is een regering, er zijn ministers. Daar bestaan ook aparte zogenaamde officiële Twitter accounts van, van die ministers. Er is een volkslied geschreven door iemand. Er is een vlag ontworpen met daarop symbolen van Napoleon. Want luister, de moeder van Napoleon die is geboren in ja, wel. ja, Franse bezorgdiensten zeggen dat ze hun eten erheen brengen... en een muzikant heeft een tour door Listembourg aangekondigd. Het wordt alleen wel ingewikkeld, want dat bestaat helemaal niet. Het was een grapje van een Franse twitteraar die het land verzon... om aan te tonen dat Amerikanen niet van Europa weten. Het weer nog veel grijs af en toe, ook een bui. Maar het grootste deel van de dag is het droog en je gaat de zon ook nog even zien. Het wordt vanmiddag een graad of 14. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en nieuw zorgt een ongeluk voor ongeveer 20 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang en de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, goedemorgen. Dat schok je van, hè? Ja, ik schok maar echt helemaal dat blubber, jongen. Dat ja, is toch Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, allemaal, ja. Nou, daar zijn we weer, jongen. Ja, uh, helemaal in een zonnig humeur. En dat komt omdat het zonnetje hier ook door de ramen van het studio schijnt. Het is hier mooi weer. Zit je nou ik, weer in de spiegel te kijken? Ja, ja, ja. Ik zie de zon eruit vandaag. Je ziet de zon eruit. Hey, luister want uh, in, in de rest van Nederland, ik weet niet hoe het daar is. Ja, maar het is, het is hier het, uh, prachtig weer. Het is echt uh, zandvoorts weer. Bikinis aan mensen en kom deze richting uit, zou ik zeggen, toch? Nee, doe dat nog niet, want dat kost ons luisteren. Je kan toch achter het glas gaan zitten? Met, met zo'n draagbaar radiootje. Een nichtje van mij, die heeft er ook ook aan het glas gaan zitten. En, uh, ja. ja, met ook rood lampje zeker. Nee, ja. nee, nee, wat bij nou, he, Ze is ethaneur. Dus, uh, ja, nou goed. Nou ja, we kunnen natuurlijk even vragen. Wat een, van, een leuke uh, openingstune, Willem. Uh, wat zeg wat jij? Wat een leuke openingstune. Ja, vind je hem leuk? Ja. Ja, ik denk af en toe eventjes. Uh, hij komt wel bekend voor. Waar was hij ook weer van? Ja, de Radio Veronica natuurlijk. Ja, sorry. Veronica, Veronica. Ja, ja, ja. Nou ja, weet je, dat, dat zit toch in mijn hart. En, uh, en, en ja, Ik gebruik heel veel van die uit die tijd, zeg maar. Uit die maar, tijd. Het zit, zit allemaal in zijn hart, luisteraars. Als ik hier binnenkom in de studio... Wat, je wilt niet weten wat er allemaal uit dat hart van Willem rolt. Ah, oh, werkelijk. Het is peperkoek. Het is, zijn houten uh, hart. Zijn houten hart. En uh, <laughs> ja, nou ja, goed. Wat moet ik daar nog van zeggen? Yeah. <laughs> ja. Mensen zitten thuis te wachten. Een bakje koffie. En die willen gewoon... Uh, Muziek. Nou bij deze. Ja, ja, ja, nou. Dave, Die, Dozie, en? Biggie, Mick en Titch. Het is werkelijk, het is ja. werkelijk niet te geloven dat je dat weer weet. Ja, dat uh, heb ik uh, vier maanden op gestudeerd om het uh, te kunnen onthouden, überhaupt. Ja. Dave, Die, ja. Dozie. Ja. Hey, Dave met zijn dozie. Dave met zijn dozie, ja. Mickie dus dus ja. Dus dus ja. ja. Nee, Dave, Die, Dozie, Biggie. Biggie, Biggie. Biggie Mick, dat is nu Mickey Jagger ja verscholen is het ja dat was mijn Mick Ja, Mickey Richardson. Mouse. maar ja goed ja nou ja, ja dit ja. was een Zabadak, sabadak ja ik denk weet je wat dacht ik bij mezelf ik dacht zabedak. weet je wat sabadak ik. ik ga uit mijn zak tabak ja sabadak altijd als ik naar de sigarenboer ging dan zong ik dat liedje altijd zak tabak en ik geef weer een zak tabak en zei hij wil je de vloei bij ja je ja, doet maar als valt ze uit elkaar op tafel en dat, uh, dat, uh, dat wil je niet nee nee nee goed maar goed ja wat gaan we doen, hoor. Komen de komende twee uur. Ja, nou, we gaan in ieder geval gaan we lekker muziek draaien. Dat, uh, daar, Dat, ga, ik, daar uh, ga ik vanuit. Ik uh, weet het niet. We gaan, uh, ja, we gaan het zien. Daar, vertrou daar vertrouwen we op, luisteraars toch? Hè? Als we de keuze van Willem uh, respecteren, dan, dan, uh, dan, vertrouwen we daar gewoon op. Ja, laat mij er alsjeblieft buiten. Ja, ja. Nou ja, goed. Nou, uh, ik denk uh, de, de, de scheepjongens van Bontekoe, -Hu, uh, die komen er ook nog, hè? Hangen bon. met zijn moeder. Bontekoe. Ja, dat kennen die vroeger af. Oh, had je vroeger oh, met oh, paar de scheep, Ja, de scheepsjongens van de Bonte Koe. Bonte Koe, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Er werd toen... Het lijkt wel een op apparaat, trouwens. Hallo, lo, lo. Ja. Uh, vroeger had je dus... Uh, vroeger... Uh, wie was dat ook alweer? Was Koen Flink, hè? Die las dat daarvoor uh, op tv. Koen Flink, ja. Koen Flink, ja, ja, de, ja. jongen, dit is werkelijk... flinke kerel was dat ook. Dat he? was een flinke kerel. joh. ik zou even vertellen... Ze vragen van ze mij, jongen, hoe oud ben je nou? Nou, ja, wat moet ik daar dan op zeggen? Ik kom eigenlijk niet verder als uh, dat ik dan kan zeggen van... nou ja, ik kom met Devens en dan... en in die tijd dat ik werd geboren... liepen we allemaal met een hele grote steen achter op de rug. Wat, wat was daar de reden van? Dat weet ik niet. Is een manier was dat. Een men hier? Ja. Oh, wacht even. Dit is eigenlijk dorpje. Ja, Gaalier, Galonië. Ja, ja, ja. Nou ja, stukje muziek maar weer. You cry when you see I'm gone You know there ain't no woman Gonna settle me down I just gotta be it on Singing Green, green, it's green they say On the far side of the hill Green, green, I'm going away To where the grass is greener still Now there ain't nobody In this whole wide world Gonna tell me how to spend my time I'm Just a good-lovin', ramblin' man Say, buddy, can you spare me a dime? Hear me cryin', it's a Green, green, it's green, they say On the far side of the hill Green, green, I'm going away To where the grass is greener still Yeah, I don't care when the sun goes down Where I lay my weary head Green, green, Key road, it's there, I'm gonna make my bed easy now. Je wordt altijd zo vrolijk van dit soort muziek, hè? Ja, ik, ik, uh, ik noemde net al, buiten de uitzending, ook Ray Conniff. Ray Conniff-singers, ja, die en, komen allemaal uit, uit, de, uit de, dezelfde verpakking. Ja, en de Association. De association heb je ook. Uh, met het nummer Windy onderhand. Ja, het is, is, uh, uh, als je te veel uh, hache hebt gegeten. Je, ja, dan word je behoorlijk Windy. En dan moet je niet aan de kust wonen, want dan krijg, dan krijg je constant zand in je ogen. Is dat ik. zo? Ja, men zegt het. Ik, het. ik weet het ook niet. Nou ja, goed. Nou, we maken er wat gezellig van. We hebben ze weer overal zitten. En uh, zometeen nog een speciaal verzoek van, uh, ja, van iemand. Dat is een rijdende luisteraar. En, uh, de een rijdende, op... lu rijdende luisteraar. En die rijdt in de buurt van... De, als ik het goed begrepen heb, tussen Assen, Rolde en Abu Dhabi. Maar in Duitsland. Dat is waar die vrouw van aan rijdt op het moment. Maar daar komen we straks op terug. En... Uh, maar kunnen die ons uh, ontvangen? Hè? Ja, natuurlijk. Internet is grenzeloos. Oh, via internet natuurlijk. Internet, internet stream, ja. radio, uh, uh, ja. Dat kan ik toch wel merkelijk oud horen? Want... Nee, nee, nee. Ja, gelukkig was je oud. Maar ja, goed, we worden ook beluisterd in Den Haag, hè? Want ik noem geen namen. Waar ligt dat ook weer? Den Haag? den Haag. Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger. Oh ja, Harry Jekkers, hè? Harry Jekkers, ja. ja, ja, precies. ja. ja. Maar goed, die gaan we dus uh, niet rijden. Maar uh, ja, ik, wat ik wel heb is bijvoorbeeld. Uh... herkent vast. vast ja. Ik drone er wel eens van als ik zwaar getafeld heb. Ja, ik heb, ik heb, ik heb geen zolder. Heb je een zolder? Ik heb thuis o, geen zolder. Nee, okay. ik, uh, een plat dak. Dus, uh, ja, alleen ja, maar extras die constant op dat uh, dak lopen te pikken. Irritant hoor, die extras. Die extras? Ja, meeuwen en extras. Die hoor je, hoor je. Op het dak. Op het dak? Dan denk ik, dat is Sinterklaas. Maar dat kan in juli niet. Dat is in juli. Dan komt Sinterklaas niet op het dak. Dus dat moet er dan. Ja. Eksters zijn, of meeuwen. Of meeuwen, ja. ja, ja. Maar waarom zeg ik dat? Kijk, Even, nou, ik ben Rob, de had, Rob de Nijs had wel een zolder natuurlijk. Hè? Had hij een zolder? Ja, zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Zint hij toch? Ja, maar, alleen maar, maar, dit, wat, was niet, dit was niet Rob de Nijs dit. Nee, dit, dit, dit waren... Dat, dat weet ik. Dat, dat, <laughs> Jij ja, moet niet zo... Uh, Even gemeen lachen willen. Kunnen de luisteraars niet zien? Ja, ze ja, zien het wel. Ja. Dat waren de cascades. He? Ja, ik vind het geweldig. Ja, goed. He, helemaal goed. Ja, dat ik ik toch weet he, op mijn leeftijd. Ik, uh, ja, mag, mag uh, uh, ja. Ja, ja, maar goed luisteren. Ja, leugentje om best veel luisteraars. Ik krijg wel eens vragen, en eh, serieus, van hoe oud is Sharon? Ja, nou... Zo zou, je, als... dat, zou je dat openbaar durven maken? Nou, zo, uit, zo, zo oud als ik eruit zie, word ik niet. Nee, maar dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Ja, <laughs> ja. werkelijk. <laughs> Nee, nou, mensen mogen het weten. Ik ben zeven van voren, vijf van achteren. Zo. Dus dat is 75. 75. Geboren in het jaar 1947. Twee jaar na de Wereldoorlog nummer twee. Ja. Uh, in Haaglem, ja. Op de Hazenpaterslaan. Er stond toen een, een ziekenhuis. Dat heette het Diakonessenhuis. Ze hebben het er nog over. Ja, dat, is <laughs> mijn, dat komt omdat het gesloten is. Hè? Oh, daarom. Nadat ik ben geboren hebben ze meteen dat ziekenhuis. Ja, dat snap ik best. Je ja, zocht mij daarom niet. Nee, nee, dat was een lijn. Nee, ja. Toen heb ik mijn eerste drie levensjaren gewoond. Ja, ik weet niet of de mensen dat eigenlijk willen weten. Allemaal. Maar nee, dus maar ik wil het weten. Ik oh, jij wil het, het weten. Ja, nou, kijk, ja. toen heb ik de eerste drie levensjaren gewoond op de Gedempte Raamgracht in Haarlem. Dat is de, ja, zeg maar een straat op de Vijfhoek in Haarlem. Dat is een hele pittoreske buurt, de Vijfhoek. Giel, Giel Belen ook nog uh, heeft gewoond. Of o, ja. misschien nog wel woont. Dat Giel, weet wie is Giel Beelen? Dat is net als jij en ik, Willem, een zogenaamde radio-dj. Oh my god. Ja, wij een die soort katten, boy. Niet? Dus eigenlijk een soort boy. Maar hij is niet, ja. back, in town. Hij is niet back in town. Nee, gelukkig niet. Nee. Maar hij nou, woonde dus boy. ook in, op de Vijfhoek. En daar heb ik drie levensjaren gewoond. Uh, de mensen in Haarlem, die kennen allemaal Jan Monnikerdam. Dat dus is daar zo'n feestartikelenzaak. Je hebt ook de feestmeus op de Rijksstraatweg, dat is ook een feestartikelzaak. Maar reclame, een reclame maken. Jamonnikerdam is een de grootste is een van de grootste feestartikelenzaak. Nu snap ik hoe jij in die neus komt. Nou, ja, zo, zo, zo kan hij wel weer. Zo. kan. toch dames en heren. Maar wat, wat uh, uh, ik ben nou uh, nog, uh, Jammonnikenam dus. En uh, ja, daar kan je ook van alles huren uh, op, op feestartikelengebied en. Uh, Gogeltrucs en, nou ja, noem het allemaal maar op. Want uh, Hans Kazan ben ik daar wel eens tegengekomen. In zijn beginperiode. Die, kon... die komt uit Deventer, Hans Kazan. Ja, maar die kwam, die kwam ook in Haarlem. Mocht hij ook komen, wat een visum. Hij mocht ook komen. Had, had zijn vriendin of zijn vrouw toen die tijd geen goocheldoos? Ja, die had een goocheldoos. En een goocheldoos. Ja, ja. He? Ja, ja. ja dat was heel apart wat. Ja ja, ja, ja, ja. En als zij, als zij in de periode was. dan sprak ze vloeiend Frans. Een stukje muziek maar weer. Ja. Got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin'. You got no rhymes for me. Do it, do do feeling groovy, feeling groovy, feeling groovy, feeling groovy, feeling groovy. Feeling groovy. Feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. I'm and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you.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 Ja, ja, lekkere ja. muziek hè, vandaag. Ja, Philly ja, Woopie. Simon en Garfunkel, toch? Ja, mm -hmm. maar het was niet Philly Woopie, maar Feeling Grooving. Feeling Grooving. Ja, mm hij -hmm. maakt wel woepie. Woopie. Woopie is iets heel anders. Ja. Dat kost je 80 euro per uur. Als je ja. hey, Willem, ik wil ja, toch even vindt. iets, iets, uh, iets uh, richten aan een Zandvoortse inwoner. Ja, inwonster. Die inwonster, ja, die onlangs is geopereerd. Aan, uh, ik meen aan haar rug. Oh? Omdat ze een soort steennoze had. En stenoze is dat je het kraakbeen tussen het wervel, tussen bepaalde wervels in je rug, dat kraakbeen dat slijt van nature. Ja. Ja, dus door ouderdom eigenlijk. Ja. Maar dan komen er zenuwbanen die vanuit je ruggenmerg naar bijvoorbeeld je benen lopen, die komen klem te zitten. Jezus. Ja. ja. En uh, ik heb begrepen dat uh, Dolly ten want daar heb ik het over, daaraan geopereerd is. Onze mama is IFM. Yeah. Ja, en ik hoop dat zij uh, nu pijnvrij is. Ik heb zelf zo'n soortgelijke operatie gehad een aantal jaar geleden. Ze maken dan om uh, uh, uh, um de zenuw die tussen die wervels uitkomt. Een soort, in het bot maken ze een soort tunneltje om die zenuw heen. Yeah. Uh, waardoor die zenuw niet meer klem zit. En, en uh, bij mij was het, het gevolg dat uh, de dag na de operatie de hernia-pijn die ik had in mijn benen... meteen verdwenen was. Het is dus niet ja, ja ze kunnen het tegenwoordig... de medische wetenschap, het gaat, ja. het gaat echt... Maar uh... ik, sta, ik sta het alweer eventjes van te kijken... naar het format van dit programma. Want we gaan naar de, de goocheldoos... Hans Kazan, gaan we in één keer naar Ria Bremen... met vinger aan de pols. Ja. En nou, en ja. Jij weet ook gewoon alles. Nou ja, dat is gewoon... Ze noemen mij wel eens lopende encyclopedie. Hmm, Overlopen ja. gesproken, daar Oosthoek noemen ze mij, ja, dokter, Oosthoek. dokter Oosthoek. Hoe? Dokter Oosthoek. Ik was getrouwd met mevrouw Winkler Prins. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ey, snap je? Dus, ja. dus wij, wij hadden dus uh, uh, uh, aan, de, aan de muur, ja. in onze uh, dining room, ja, hadden we een alles. hele grote kast, die stond helemaal vol met encyclopedieën. En wist je dan ook alles? En uh, uh, uh, uh, uh, bladzij 549 van de encyclopedie van de Winkler Prins, deel 8 daar stond bijvoorbeeld alles over uh, nierfuncties. Ja. Okay. Dat weet ik nog allemaal uit mijn hoofd. Dat is gewoon. Ja. Hè? En als je wil weten van hoe je nieren werken, dan moet je bij de dokter zijn. Dat weet ik niet. Goed, oké. Okay. Ja, nou, Dolly, maar, die, uh, ja, Dolly, Dolly. Dolly, ja. Nou, ja, ik heb, uh, ik heb even snel even gezocht uh, naar een, een, een, een nummer wat uh, inspireert, zeg maar. Ja. Eh, want uh, Dolly loopt als een kiwi. Ik hoop dat ze nu weer helemaal uh, pijnvrij uh, door Zandvoort kan rennen. En uh, misschien wel van Zandvoort naar Memphis. Ja, nou ja, naar Memphis, dat is een heel land, hè? Dat is een heel eind. Zou het te doen zijn? Ik denk het wel. Nou, we luister maar. We gaan het proberen. Dolly, speciaal voor jou. Namens Willem, Boer en Sheryl Duff. Put on my blue suede shoes. And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 Got gospel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 Ja, we ja, hopen natuurlijk voor dat ze niet uh, in de pouring rain hoeven te lopen in Memphis. Nee, dat hoop ik ook niet. Of ze willen in ieder geval een paraplu bij zijn. Of een een Of een, ja. Dat zal al wel zo wezen, toch? Ja, ik, ik weet het niet hoor. Dat, uh, ja, nou ja, goed. Ja, maar, eh, nou, ja, nou ja Wat ik net eigenlijk had, had willen vertellen toen ik het over mijn zolder had en, en, en, en, en, en een zachtje stik te regen op mijn zolder. Dat wij het trieste bericht hebben gelezen. Ik weet niet of het allemaal klopt. Ik moet even een voorbeeld maken. dit ja, is, niet... is een handelgang hè, dit? Luisteraars. Ja. Ja. Maar het is in ieder geval zo dat hij ernstig ziek is. Rob ten lijst en het schijnt in uh, grote... Sprongen uh, slechter met hem te gaan. Het was al zo'n 18 jaar geleden toen ik met mijn zoon Zwen bij Paul de Leeuw te, te gast was. Die mooi weer de Leeuw, want zat er op de lijst daar ook op. Ja. Dan praat ik dus over 18 jaar geleden. Toen stond hij al met, met die microfoon in zijn hand te schudden, zeg maar. Dat hmm. Ik dacht, waarom hou, doe je zo raar met die microfoon? Maar dat bleek toen al de eerste sporen te zijn... van die Parkinson's. Ja. Toen Kijk. heeft hij nog jaren kunnen optreden, gelukkig. En uh, ja, recent nog een afscheidsconcert uh, gehad. Maar ja, het is een, ja, als je op zo'n manier uh, uh, het einde tegemoet gaat... Dat is, en Ernst Daniel Smit, die hebben ze geopereerd aan zijn, zijn, zijn hersenen. Ja, dat wilde ook niet, hè? Hoe, hoe gaat het daarmee, Ja, nee, maar, maar die heeft dankzij uh, die hersenoperatie... daar zit dus een soort pacemaker in zijn hersenen. Niet te geloven. Ja, die dan die, die, die impuls geeft op het moment dat hij... Uh, uh, zou gaan beven, normaliter gesproken, ja. vanwege die ziekte? Ja. En hij be, hij beeft niet meer. Hij kan gewoon. Uh, ja, hij, hij voelt zich weer helemaal. Nou, ja, dat ik weet nou niet, nou ja, Het zal, of, zal ja. niet helemaal top zijn. Maar goed, in ieder geval, hij, hij kan weer redelijk door het leven. Ja. Hele emotionele man. Regelmatig op televisie te zien. Met ja. Zijn, uh, ja. ja. jij kent hem, hè? En je het gezien of niet? was daar niet, een... ja? Ik heb hem wel gezien, maar ik ken hem niet. Oh, wel. geen interview, nee. maar. Waar waar het gaat niet zo lang is. meer duren, denk maar ik. Wat wel leuk was, ik, ik was enkele weken geleden in Bloemendaal. Waar? In Bloemendaal. Aan Zee? Ja, daar woon ik namelijk. Oh, daar woon je, ja. Ach. In een enorme villa van uh, uh, 20 vierkante meter. Dus. De, waar je naast woont, zeg maar. <laughs> ja. ja. <laughs> maar daar zat ik op een terrasje uh, in het Bloemendaalse centrum. Uh, klein centrumje, maar wel met de grote Albert Heijn. En daarnaast een, een enorme. Uh, Kwalitatief hoogwaardige ijssalon. Waarvan ik de naam niet zal noemen, want het is reclame, dat mag niet. Nee, heel veel is... Maar die ijssalon, hoe maar heet die. Ij uh... Ja, dat ga ik niet verklappen. Nee, nee. Maar in ieder geval, als zat ik een ijsje te eten met een dame. en ik zeg tegen die dame. serieus wat ik nu vertel, hè? want de mensen denken: van ja, die doet die, die zijn altijd met de. Met de... Ja, sterke verhalen bezig, maar dit, is, dit was zo leuk. Ik zeg, mevrouw, mag ik u wat vragen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, u lijkt erg op, op uh, uh, Elise Schaap. Oh. Toen zegt ze sterker nog, meneer. Ik ben Elise Schaap. Die actrice, ja. Ga weg. Ja. Dus daar heb ik een ijsje meegegeten en daar mocht ik een leuke foto van maken. En, en uh, hele humoristische vrouw. Hele aardige vrouw. Heel toegankelijk. Helemaal niet van poeh, ik ben Elise Schaap. Maar woont ze in Bloemendaal? Ja, ze woont ergens in Bloemendaal. Dat heb ik niet uh, uh, losweten te krijgen. Hij had je nog een eitje uh, moeten geven. Maar... Ja, nee, ja. Dan had ze al een enorme ijsje. Maar ze had ook een... een, een, een Klein meisje haar van een jaar of negen. Oh. Uh, uh, misschien wel haar dochter, dat weet ik niet. Ik had gewoon gevraagd, heb nog een ijsje je Ja, ja, ja. Het ja. Nee, ja. was heel leuk. En, ja. En, ja. Uh, uh, de maanden daarna heb ik een tijd niet gezien in Bloemendaal. Maar dat kwam waarschijnlijk omdat ze die film heeft uh, Met ze die, opgenomen, die... wat er recent in het nieuws is geweest. Ze ah, heeft stel... een dramaserie opgenomen. Oh. Dus, dus ja, okay. en ze zochten daarvoor een actrice die ze wel humor uh, kon. Uh, uh, Exp, uh, exp, expressie in haar acteertalent, humor, comfort, maar ook tragedie en, en spanning. En, uh, zij, kon dat, uh, uh, uh, zij wordt de beste actrice van Nederland op dit moment uh, genoemd. Oh? Dus dan oh, heeft oh, ze haar... Uh... Heeft Elisa haar schaapjes op de drogen, denk ik? Nou, eigenlijk wel. Ja. Als ze we hem oppast dat ze geen vol in de mond krijgen. Ja, Etta James. Ja, ik, daar zit een klein, heel klein inleidingje aan vast. Ja. Oh, dat was hem alweer. Oh, geen brug. Geen brug. Geen brug. Nee, nee. inleiding. Nee, nee, nee. nee. nee um, van al die luisteraars die we hebben, en het wordt er dus steeds meer. En ik vind het zo geweldig leuk dat, dat een paar gewone jongens uit uh, Zandvoort en Loemendaal... Ja, dat he? moet je er wel even bij. Wij zijn natuurlijk zo, wel een ge gemeente. met de gemeente Wel een gemeente wat meetelt natuurlijk. He, de Bloemendaal is er. Ja, maar Economisch he, gezien. bij ons. Ja. Economisch gezien tellen we wel mee natuurlijk. Ja, Ja, natuurlijk. ja whatever. Nou. nou. So, anyway, anyway. Ik ga dus met die kip naar de hoeren toe. Ach, daar ga ik helemaal niet naartoe. Nou. Ik krijg gelijk van mijn amper ja, ja, af, hè? Ja, ja, ja. Hou het nou toch eens een keer op, man. Etta James. Etta James. Wie nou, is Etta James? Eta, ja, wie is Etta James? Als ik dat moet gaan uitleggen, dan zeg ik: verkoop je radio en, en koop een boek en ga. Lees over. Bij Eta de Amish wonen, zeg ik dan. Met de Amish. De Amish. De Amish. De Amis. met, oh, met die Met die, die paarden. Die met die paarden. En die ja, haan, ja, ja, ja. ja maar over, ja, paarden, hè, transport. Nou, nou, kom ik op het volgende. Ja. Degene. Die, waar ik het over heb, uh, dat is een, een, een, ja, die, die ken ik. En die is vrachtwagenchauffeur. Chauffeur eigenlijk. Je, ken jij een vrachtwagenchauffeur? Nee, chauffeur. Let op. Die hebben dus een vrachtwagen. Uh, ik noem geen namen van de firma. Want uh, daar krijg je weer gezeun met reclame. En zo. De firma Blok uit Hellevoetsluis. Ja. En die komt dus uh, bij het bedrijf waar ik werk. Iedere keer, om de zoveel tijd, komen ze dus spul brengen. Uh, die rijdt op dit moment in Duitsland. Voornamelijk... Uh... Computers, iPhones. Ja, ja. Titaandioxide. Titaandioxide, de... nee, een grondstof. Hij nee, speelt wat normaliter eigenlijk van de vrachtwagen afval. Ja, dat wordt daarin gegooid. Ja, dat klopt. Nou. Maar in ieder geval, uh, um, ik weet dat, uh, dat ze een heel erg mooi nummer vindt. En uh, ik zou het heel erg leuk vinden uh, als zij nu, nu rijdt... terwijl zij op die autobaan zit. Ja. En dan is ze gewoon luisteren naar het nummer van Etta James. Ja. En uh, ja, ja, jij mag er voor mij wel aankondigen. Maar uh, Pauline, uh, deze is voor jou. Kom maar jongen. James, ik zal, uh, ik zal eens een keertje de, de live versie draaien. Uh, live Montreux staat in nummer 12 minuten of zo. Oh? Echt geweldig mooi. En, uh, ja, dat maar dan, zie... de, dan moeten de mensen vrij nemen. 12 minuten. Dan moeten ze vrij uh, van kantoor moeten ze nemen. Dan. Maar daarna draai ik hem drie keer. Oké. Okay. Nou, dus, ja, ja. Ik, weet, ik weet niet of dat lukt. Uh, ja, nou ja, goed. Maar in ieder geval, ik vind het toch wel een, een hele bad idee... dat de vaste luisteraars die we al hebben in Vlaardingen... in Heerveen, in Heten. Heten ook, ja, bij Raalte. Uh, ja, ja, ja, ja. Deventer wordt uh, naar geluisterd. Twello, Wilp. Wat zeg jij? Twello, Wilp. Raalte. Well, Twello, Ja Willep. Ja, ja, ja. Os, Meppel, Tiel. Katwijk aan de Zee. Ja. ja Lekker burger. Ah, nee, uh... Wie? Goedemorgen. Hey. Daar zijn ze weer hoor. Hallo, goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Zie je de goede hand, man? Ja, dank ja, je, dank je, dank je. Ben onder de douche geweest? Ik heb mijn make-up doos oh, heb die... verwisseld voor flexa. En dat helpt Laatste Losteraast Willem is onder de douche geweest. Ik zie het. Ik voel wederom... Maar te maar niet verhaatelijk doen. Die man die, die verzorgt zich gewoon altijd goed. Het ziet er altijd goed uit van Willem. Ik, vind, uh, ik apprecieer het altijd leuk dat ja. ik hier mag komen ook. Ja, dat dus ja, zie ik ja. jou ook weer eens, Willem. Nee, heel fijn is dat. En, uh, en je moeder mag volgende keer rustig op school reizen. Joh. Of een keer een dagje met de platte landsvrouwen weg. Dat ja. kan ook. Ja. ja we ja. waren net uh, onderweg naar Zandvoort. Ja. En dan uh, luister ik altijd in de auto even naar de radio ook. En toen? En toevallig had de radio Zandvoort opstaan. Ja. Nou. Ook toevallig, hè? Dat is wel toevallig. Verwacht je van mij niet, En Nee, van hè? jou niet, nee. <laughs> maar ik vond het dat je zo'n mooie muziek draait. Ja, ben je er blij mee? Ja, ben, echt. Ben, die Kaskades vond ik zo leuke. Kaskades. Wie? Kaskades. Ja, ja, ja, ja. En uh, de wakking in Memphis vond ik ook leuk. Oh ja, Dolly, ik hoorde je geopereerd bent. Ja, ja, nou, ja, ja. Van harte ja, gefeliciteerd ja. dat het goed is gegaan, hoop ik. Dat kan je dan niet zeggen. Je kan dan niet iemand feliciteren voor iets waarvan je niet zeker weet. Nee, nou ja, maar ik ga er gewoon vanuit dat de medische wetenschap goed handelt, Willem. Ja. Nou, ik ben zelf ook wel eens geopereerd aan mijn rug. En dat heb ik nu gelukkig allemaal achter de rug. Want dat is allemaal uh, niet meer aan de orde gelukkig. Ja. Maar ik nee. kon heel slecht lopen ook. Ja. En helemaal niet naar Memphis. Want, uh, dat, dat, dat nou, ik die... zag je net die trap opkomen. En ik dacht, nou, redt het of redt het niet. Nou, dan pak je het liftje nou niet gewoon. Nee. De Ruud Janssen liftje Oh, dat liftje, ja. Ja, nou, dat, dat, dat weegt af en toe, dan je halverwege de trap, dan zit je vast een lift, Dat wil ik helemaal niet Maar uh, ja. maar rustig. rustig. Rustig, rustig. Ja, maar ze ja, hebben ja, ze dat veranderd. Het gaat niet goed met haar. Ze hebben dat veranderd, want ik heb uit uh, Betrouwbare bron vernomen dat, uh, ja, de parkeer, uh, tarieven zijn veranderd in Zandvoort. Ik weet niet wat je nu betaalt, wat betaal je per uur? Eh, uh, uh, 3,50 geloof ik. Haha. <laughs> ja, uh, ja. Nee, 3,50 toch? Ja, ja 3,50. Ja dat, ja, dat klopt. Maar dat hebben ze dus nu bij ZFM ook goed opgelost. Want uh, de verklappen. mensen die niet, dus niet, hier ver, komen met de auto. Niet, niet verklappen, niet verklappen. Nee, nee, die ah, nee. Dat dat ik, uur. Die maar die hoeven uur. namelijk geen geld in die parkeerautomaten te gooien. Nee. Omdat iedereen met het liftje gaat, moet daar een euro in gooien. Kijk. Ja, nee, maar wij, wij rekenen, de mensen die hier komen, hoeven dus ja. geen, buiten geen parkeerkosten te betalen. hier gaan met een en liftje in de boom voor een euro. Als ze hier twee, uh, twee uur zijn, dan zou dat dus normaal 7 euro zijn. Ja. En wij rekenen dan 5 euro. Wij rekenen 5 euro. Ja, als kassa koop Als kassa koop Als kassa koop ja. Ik vind het afzetterij, Willem, dat kan je niet maken. Nee, dat is eigenlijk is dat ook wel weer zo. Nou ja, goed. Weet je, ik heb een oplossing, uh, een, een andere oplossing. Een zoutoplossing oplossing maar... of een... Uh... Uh, een ja. Uh, alleen ik oplossing, ja die oplossing, ik vond hem niet. Dus uh, ja, we, we kijken rustig verder. <middels> Ik denk, nou, jij komt wel zo hoog, maar... Uh... Nou, nee, maar... Charles komt niet zo hoog, maar je komt zelf wel heel jij, hoog. Jij komt heel hoog. Ja, ja, ja, ja, ja werkelijk. Dat is... Uh... Uh, uh, uh, nou, vanmorgen voor, voor, voor niet. Ik ben nog een beetje mijn stem kwijt. Oh, ja waar lag hij? Een beetje verkouden. Nou, ik was hem kwijt. Je was hem kwijt? Ja, maar... maar, maar, maar, maar normaal, liter normaal liter gesproken. Ja. Liter. Liter, dat, hè? Dat, dus dat is een normale liter. Mm -hmm. Normaal liter. Dan ja, kan ze heel hoog zingen. ja. Vooral als ze verkeerd op de zadel gaat zitten. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen probleem, hè? Ja, dit is ook zo. I see the worried look upon your face.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 Daar komt ie, daar komt ie. Ja, gigantische hit van de Fortunes in de jaren 60. You ja. got your troubles, ja. I got mine. Wat heb jij voor troubles? Ik heb geen troubles. Je hebt geen troubles? Nee, dat is het probleem dat ik geen probleem heb. Oh. Ja. Dat, dat, dat is een... Ja, wel, maar dat, dat is eigenlijk is dat veranderd. Uh, ik heb natuurlijk al troubles, een troubles natuurlijk. En mijn rugzak werd steeds voller. Ja. Die was op een gegeven moment niet til. Ik denk, weet je wat? Ik doe een winkelwagentje. Dan neem ik het wat makkelijker mee, zeg maar. Ja. Maar een winkelwarentje, er zitten allemaal gaten in. Dus mijn problemen, die lekten gewoon door die gaten heen naar beneden toe. En iedere keer was mijn winkelwaantje gewoon leeg, jongen. Het leeft zo lekker. Ja. ja. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Fantastisch, ja. ja Hé, hey, dan... uh, nog even terugkomen, hè. Parkeren. Parkeren. Er is nu een, uh, een, een, een enquête hè? aan de gang. Die een, een ovulatie? Een? een ovulatie? Ja, en dan moet je dus raden wanneer de of, ijsprong is. Of is het nou een... <laughs> evaluatie. Oh, evaluatie. Oh ja, Eva. Eva. Ah. Eva, Eva, Eva, Eva Eva van ja. Adam. Eva. Adam, eh, evaluatie. Evaluatie. En Adam en evaluatie? Nee, nee, Adam was die dag op uh, werkbezoek. Ja, goed. Okay. Maar so, anyway... En die evaluatie, is die al geweest? Nee, ze zei, nee, nee, iedereen heeft nu de brief gehad. En die kun je, daar, daar kun je invullen van wat vind je van uh, het parkeerbeleid van, van, van het afgelopen jaar. Er wordt gewoon even teruggekeken van hey, er is een en ander veranderd. Uh, in één keer zijn er van de tarieven genoemd. Ik weet niet wat je hier betaalt per uur. Wat betaal je per uur? Ja, voor mij 3,50. 3,50 hè? 3,50. Hoeveel? 3,50. 3,50, werkelijk. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar... Uh, in Amsterdam is er twee keer zoveel. Ja, maar als ik in Zandvoort ben, dan ga ik er niet in Amsterdam parkeren. Dus wat kan mij dat? Nou, goed. Um, dat formulier dat kun je dus invullen. En uh, ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar, uh, naar wat de luisteraars uh, daarvan vinden. En, uh, dat, uh, ja, u kunt, uh, u kunt uh, uh, ons schrijven. Ja, dat kan. Je kan bellen. Je kunt bellen naar de studio. CFM. Ja. Zandvoort. Ja. Tolweg 10A. Ja. Uh, Noemen we ook de woonplaats? Zandvoort. Ja, Zandvoort. <laughs> maar gewoon, uh, ja, wat vinden jullie ervan eigenlijk? En, uh, en het is toch wel... Uh, ja, toch wel een nou, ik heb, ik heb gelukkig nog, nog nooit problemen gehad met parkeren hier. Nee, maar dan komt dat je met de huifkar komt. Oh, is, is dat het? die mogen hier wel vrij staan. Ja, ja, wat staat naast uh, dat je voor een huifkar met een ezeltje ervoor uh, moet betalen. Ja, dat ezeltje is mijn moeder. Zeg, we Harm. Nou ja, kom. zeg, Harm. Ja, Maak me ja. toch niet elke keer zo belachelijk voor de radio. Ja, doe dat nou En dat is zo niet. irritant, Willem. Ja, nee, nee, nee dat, snap, dat snap ik best. Ja, en ik kan wel zeggen van... Ja, hoe kan ik dat goed maken? Maar ja, ik heb het niet gedaan natuurlijk. Ik heb het niet gedaan, dus ik hoef... Dan hoef ik dus ook geen... Uh... Nee. Ja. Nee, nou, weet nee. je wat? Ik pak mijn gitaartje en dan zal ik een stukje voor je spelen... En dan praten we naast me over. Dat nee, is goed. Oké. Okay. up this way Man. Ja, dat hoort je op de achtergrond, uh, Willem. Dat was... Uh, de, uh, ja, zijn uitvaart is dit. Een uitvaart? Zijn uitvaart is overleden, hè? Ja. En uh, er is een eerbetoon... Uh, oh, uh, aan hem. Oh, aan ja, hem dat, ja, ja. dat, dat hij zong op een uitvaart. Hij uitvaard. zong ook. Nee, dit zingt hij zelf. Ja, maar, nee, nee, maar ik dacht hij op een uitvaart zong. Maar het was zijn uitvaart. Oh, dat was zijn uitvaart, dan dat zing je niet meer. Nee, zing je nee, nee, niet meer. Nee nee, nee, nee, nee. Maar ja, goed... Ja, ik kijk, ik kijk, kijk door de ramen en uh, ik begon de uitzending met een zonnetje. Maar het is ja. nu. Uh, het uh, ziet nu zwart erbuiten. Het, uh, het is aan het regenen, luisteraars in Zandvoort. Het is, uh, het is prut. Zeg ja. Maar. En wat ja. komt er dan? Ja, het weerbericht. Ja, luisteraars, morgen geregeld zon, maar uh, als je naar school moet, je moet uit de lokalen blijven, want uh, lokaal een bui staat er. Het is morgen zaterdag. Ja. Oh, nou ja, maar dan moet je even goed niet in een lokaal komen. Nou ja, er de staat de lokaal een bui. Terzijde café is. Mm. Dat kan. <lacht> in de ochtend schijnt geregeld de zon, maar het komt ook verspreid over het land tot een enkele bui. Dan heb ik het dus over morgen, dus zaterdag. Ja. De meeste buien komen voor in het noordwesten nee, van ons uh, mooie Nederlandje. In de middag neemt vanuit het westen de bevolking geleidelijk toe, maar dan blijft het gelukkig droog. Pas tegen de avond stijgt in het westen de kans op regen. De zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. En het wordt dan slechts 12 graden. In de avond en nacht naar zondag. Overheerste bewolking en met name in het westen en noorden valt er af en toe wat regen. In het oosten en zuiden is het meestal droog. Door alle wolken koelt het er niet snel af, dus dat is weer meegenomen. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 9 graden, Willem. 9 graden. Zijn ook de winnende nummers van deze week? Ja. 9 graden is niet zo echt warm, maar ook niet echt koud. Nee, wat hoort erbij. We willen niet meer zonder jas naar buiten. Je kan niet in je geboddypaten ja. sturen in je interklaatskostuum stappen, zeg maar. Dat is ook zo, dat nee. is ook zo. En je zondag, dan, uh, ja, ik kan het niet mooier maken dan het is. Dan is het enige tijd sprake van regen. Mm. De bewolking overheerst en vanuit het westen gaat het geruime tijd regenen. Vooral in de middag is het op uh, ver uit de meeste plaatsen nat. En de meeste regen gaat vallen in het westen en noorden van ons land. In het zuidoosten valt weliswaar wat regen. Maar dan zijn de hoeveelheden in het oosten en zuidoosten klein. De zuidenwind is matig tot vrij krachtig boven land. En vrij krachtig aan zee. En dan heb ik het over 4 tot 6 bovenvoor. In het waddengebied is de wind soms ja, fors, hard. Windkracht 7. En de temperatuur loopt dan op naar een graad of 12. We gaan naar de maandag alweer. Af en toe zon, lokaal een bui. De bewolking overheerst. En met name in de ochtend trekken weer buien over ons landje. In de middag dan beperken de buien zich veelal tot het westen en noorden. Ja, wij zitten in het westen. Kan het niet mooier maken. Ik zei het net al. Het is een beetje een natte periode, Willem. We komen niet meer op het strand op deze manier. Ja, op te wandelen met een paraplu of ja, zo'n poncho aan. Hè. Ja, dit is trouwens wel raar te zeggen. Hoor. Het is een natte periode. Ja, dat Je bent ja, Kim in Holland niet. Nou. Nou. 14 graden wordt het. We gaan maar meteen naar de periode daarna. Nou ja. Dan is het uh, licht wisselvallig. Maar later, en dat is het goede nieuws, meest droog. Dinsdag en woensdag is het nog licht wisselvallig, luisteraars. Met, uh, op beide dagen vooral in de kustgebieden en klebuien. Later in de week is het overwegend droog en rustig herfst weer Met af en toe, ja, ja, zon. Het is. Uh... Je maakt mooi van. Ja, de temperatuur blijft hoog voor november. En het maximum van 14 tot uh, in het noorden 16 graden in het zuiden. Mmm. Dus, nou, dat is mijn verhaal van vanmorgen. Zou dat, dat nou het morgen? einde zijn van de... Ben, ben, je, ben je ontroerd? Dat ja, je ik, vanuit... ik, ik, ik, ik voel ik weer... Schiet, ik schiet helemaal vol. Ja, ja. ja werkelijk. Ik voel in één keer ik allemaal... Ik heb dat het allemaal... mooi verteld heeft, Ja, me. daar komt het door. Ik, ja, ik, ik voel dan in één keer allemaal natte balken in mijn ogen. en dat Ik denk, het zal het verdriet zijn of nou, dat ik, ik het niet weet. Ja. Ik heb geboeid zitten luisteren. Wat ik heb ik je? Geboeid Nou, dan zullen we je zo weer losmaken. Ja, nou, ja. Ik, ik heb ook wel een enkelband. Een enkelband ook nog erbij. Nou... Uh, we gaan eens dus eventjes En een piercing. Uh, en een piercing. Wat zeg je? En een piercing. <laughs> en een piercing. Ook nog <laughs> erbij. Ja, ja, ja. Een piercing door mijn neus. <laughs> oh, oh, oh, oh, It oh. Het is een piercing hoor. We ja. Weet je wat wij gaan doen? We kan gaan je? richting de klok van 11 uur. Uh, is het alweer zo laat? Ja. Oh, mama, jeetje. Nou, tijd voor koffie, willen. Ja, we gaan even. Na de koffie, na de reclame en in journaal zijn we weer. Terug. Luister, we zijn zo terug. Tadaa. Gelukkig staat die microfoon dicht. Wat naar vervelen mensen dat ze... Oh, sorry.